9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Museum Gouda dreigt uit de Nederlandse museumvereniging te worden gezet. De vereniging vindt het principieel onjuist dat Museum Gouda een topstuk heeft verkocht om een faillissement te voorkomen. Het schilderij, de Schoolboys van Marleen Dumois, werd eind juni bij Veilinghuis Christies verkocht voor bijna een miljoen euro. De museumvereniging vindt het vooral verkeerd dat het schilderij niet aan andere Nederlandse musea is aangeboden. Op 28 november stemmen de leden over een voorstel om het museum Gouda te royeren. Als dat gebeurt, kan het museum bijvoorbeeld de entreegelden van museumjaarkaarthouders niet meer declareren bij de vereniging. In Egypte zal de leider van de Militaire Raad, Veldmaarschalk Tantawi, zondag een verklaring afleggen in het proces tegen de afgezette president Mubarak.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 In Congo zijn bijna duizend gevangenen ontsnapt. De gevangenis in de stad Lumbu-Bashi werd aangevallen door gewapende mannen. Ze wilden een leider van de Mai-Mai-rebellenbeweging bevrijden. De mannen openden het vuur op de agenten en militairen die de gevangenis bewaakten. Twee beveiligers kwamen om het leven. De politie heeft inmiddels ruim 150 gevangenen opnieuw vastgezet. De leider van de Mai-Mai-beweging is nog steeds spoorloos. Ontsnappingen en opstanden in gevangenissen zijn in Congo aan de orde van de dag. In het oosten van het land woedt een strijd om de macht, waardoor dat deel van het land vrijwel onbestuurbaar is. Het weer: afwisselend droog en buien. Morgen bewolkt en weinig verandering. Het wordt de graad of 17. Dit was het NOS journaal. Soldaat van Oranje de musical.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over 9. Zometeen Floortje Dessing over de allermooiste treinreizen die je kan maken. En royalty-journalist Jeroen Snel die vertelt hoe de Argentijnen reageren op het nieuws... dat er in Nederland aangifte is gedaan tegen de vader van prinses Maxima. En Free Bronkhorst is weer thuis. Hij zat 14 maanden vast in een Mexicaanse gevangenis. Onschuldig, zegt hij zelf. Wij spraken hem in november vorig jaar toen hij nog vast zat. De omstandigheden in de gevangenis zijn uh, niet al te best. Ik bedoel, uh, het is een overvolle gevangenis met uh, heel veel gevaarlijke gekken die hier rondlopen... Maar uh, na een jaar uh, bent alles. Ja, na een jaar bent alles. Nou, Gelukkig is hij vrij. Hij is hier zometeen uh, rond de kwart voor tien. Vertelt hij zijn verhaal? Today's Topics. Maar eerst Lukigink met Today's Topics. Ja, met op nummer vijf. Het nieuws wat zo de hele dag een beetje over het internet heen ging: uh, borstvoeding. Daar ging het over. Het kenniscentrum borstvoeding is de campagne Tietzat gestart. Nou, Flip, je bent bijna vijf. En ochtends ga je altijd nog even bij mama drinken. Ja. Wat is daar nou zo leuk aan dan? Dat vertellen. Omdat het zo lekker is. Ja, maar toch zijn er veel mensen die toch een beetje afkeurig kijken naar moeders die hun peuters, kleuters, jongvolwassenen nog de borst geven. <laughs> Onterecht vinden ze bij het kenniscentrum. Het is gewoon ontzettend leuk. Dus uh, gezellig en fijn en gemakkelijk. En uh, ja, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Ja, het is een ware must-do, zegt dat kenniscentrum. Al willen de meeste vrouwen er uh, nou niet echt aan. Mevrouw, misschien een impertinente vraag, maar geeft u nog borstvoeding? Nee, niet meer. Nee. nee. Ik heb het uh, de eerste keer borstvoeding gegeven. Ik denk een 4,5 maand. Dus ik denk dat zij het wel zou willen, maar <laughs> ik niet. <laughs> nee. Hoe zou je dat tegenover staan? Ja, nee. T -t -t. Dus ze eet gewoon met pot mee, dat hoeft helemaal niet meer. Ja, voor de laatste mevrouw is het wel handig, want die kreeg hele vreemde hormonenwisseling. Het filmpje over het geven van borstvoeding <hijst> staat op twitter.com slash Dan nummer 4. Paniek vandaag in Rotterdam, want ineens kwam er naar buiten dat er een toeterverbod voor boten kwam in de Rotterdamse haven. <hijst> Nou, zo klinkt dat dus een toeter. Eh, maar in Rotterdam hebben mensen geklaagd. Want de MS Rotterdam toeterde zo enthousiast bij het binnenkomen... dat de buren van de haven klaagden. Conclusie, een toeterverbod tot verdriet van veel Rotterdammers. We zijn blij dat ze langskomen. Er komen er veel te weinig langs. En mogen ze toeteren? Ze moeten toeteren. Word ik nu heel in de vet en toeter trouwens? Nee. Jawel. Ja. ja, u bent misschien iets dover nog dan ik. Dat kan zijn, ja. Want ik ben doof voor beginners. Dat zie je wel. Ik heel in de verte hoorde ik een toeter. Ik hoorde, volgens mij hoorde ik. Hem. Nee. Goed. En je begrijpt heel Rotterdam in paniek met het naderende toeterverbod. Ja, dat is zo. Maar als het blijkt dat er uh, meerdere mensen zich daaraan storen. Hoeveel? Ja, sorry, ik heb het niet nagekeken. Ja, oké. Okay, maar zijn dat tientallen mensen die dan bijvoorbeeld gaan klagen bij de DCMR? zijn het honderden mensen. Ja, uh, het zijn gewoon genoeg mensen om uh, voor mijn collega's de, om de maatregelen te nemen. En, uh, wat, wat je, ja, uh, en dan, dan, dan gaat het niet om heel grote getallen. Dan hoeft het niet eens om heel grote getallen te gaan. gaan we hebben tientallen mensen. Tientallen klachten. Ja, wellicht. Ik heb het echt niet uh, nagekeken, Bram. Ja, Bram, zeur niet zo. Uh, het zijn er genoeg en de beslissing is genomen. Totdat een uurtje later iets nieuws was. Volgens het havenbedrijf waren er veel mensen boos. Veel precies, dat doen ze niet echt toe. En die mensen waren dus boos omdat er niet meer mag worden getoeterd. Nu is de maatregel als volgt. Onthoud het even voor de volgende keer als je met je privé's cruisechip de haven in gaat varen... Toeteren mag, maar wel met maat. Het zijn allemaal oude mensen die klagen. Hoe nou, bent u zelf? 76. Ja, hij is nog jong, dus maar blijven toeteren? Blijven toeteren en alsjeblieft, mensen doen niet zo kinderachtig... als er één keertje getoeterd wordt. Het is het mooiste wat er is, dat geluid. Dan, we gaan naar de allesvernietigende vernietigende storm van gisteren. Vooral in Groningen, Friesland en Noord-Holland kregen de volle laag. En die laatste is dan belangrijk, want daar woon ik. Onder andere grote problemen in Laren. En ja, is het uw auto? Ja, dat is mijn auto, Ja. ja. Hij is flink beschadigd. Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja. Een... Er kwam op een windhuis, denk ik. In ieder geval, de wind werd op een gegeven moment zo hard. Toen is mijn, mijn tuinhuisje eens gaan vliegen. Opeens, ze weg. Ja, nee, je snapt, Frederik Jan, die schrok zich in weefpels met rekbare binnenkanthoedje. Toen zag ik mijn tuinhuis uh, vertrekken. Door de lucht vliegen. Ja, en die is toen beland op de auto's van de buren. Dus, eh... Uh... Grote schade. Uh, ja, ja, uh, als je die auto's mee rekent en. Uh... Schiet het lekker op? Ja, en als je de auto's en het tuinhuisje niet mee rekent, nou, dan valt de schade eigenlijk wel weer mee. Ook verderop in Laren was het Foute Boel. Een middelbare school liep daar onder water. En om een uur of twee is de directeur uh, gewaarschuwd. En uh, ja, hij heeft meteen uh, ingegrepen. En uh, ja, er, er stond hier toch een, uh, wat, wat de conciërge zegt, uh, die, die er vannacht hier was. Stond hier toch een laag van 5 oh. tot 10 uh, centimeter water. Dus het is uh, redelijk veel, veel wateroverlast. Oh, is al dat water in het gooien. Verschrikkelijk banaal. En, en dan kregen ze dat water niet eens weg. Zes technieklokalen, die liggen laag. Die liggen als het ware in een kuil. En ik heb net een ronde gemaakt met de directeur door die lokalen. En uh, ja, dat, dat is echt een splash, splash. Dat, daar, daar staat nog een enorme laag water. Ja, hier is de, de, de schade behoorlijk, Rob. Ja, dan kan ik me voorstellen, Diederik Manuel. Gelukkig had jij je nieuwe Kashmir-kaplaas aan, dat scheelt. Ik ga nu de technieklokalen in. Hier inderdaad, onder de draaibanken, echt een behoorlijke laag water. Je kan niet anders dan doorheen lopen. Oh, dan verlang je wel naar een warme douche, een massage en een glas jadonnee. Echt verschriwelijk. Maar je ziet nog steeds uh, hier in die kuil, daar <laughs> ligt nog een enorme hoeveelheid modder. Het is daar uh, glijden. De, daar, der, de, je, je kan echt zien dat het uh, behoorlijk heeft uh, toegeslagen. Hier. Dat er veel water heeft uh, gestaan. Ja, Er kan gegeven worden natuurlijk. Gierenummer is opengesteld om de slachtoffers van Laren te helpen. Geven. We gaan naar het crazy-verrassingsnieuws van vandaag. Peter R. de Vries, die houdt ermee op. Toch wel uh, zeer onverwacht eigenlijk. Vandaag het bericht dat er buiten kwam... Uh, na 17 jaar van onderzoeken ontmaskeren, aanklagen en verdedigen. Peter aan de ja. Hij stopt ermee. Hij drukt zijn snor. Nou, Het is toch ongelooflijk. En waarom? Ja. ja, waarom? En waarom deed hij dat typetje? Nou goed, eh, omdat hij er dus zat van is. Ja, waarom stop ik? Dat is een optelsom van uh, heel veel factoren. Um, heel veel zaken tegelijk werken. Eén uitzending is een verhuisdoos met dossiers. Enorme research doen. Getraumatiseerde nabestaanden. Advocaten die in je nek hijgen. De onderwereld die niet wil dat er aandacht aan hun praktijken wordt besteed. Schade met processen. Je moet het hele land door. De nazorg, telkens de nieuwe ontwikkelingen bespreken. Nee, nee, oké, okay, okay. we get the point. Je vindt het niet meer zo leuk. Jezus! Zes, zeven dagen in de week aan het werk. Vaak in de vakantie ging het ook nog door. Je reist de hele wereld over. Je komt terug met een jetlag. De goede opmerkingen maken, de goede vragen moet stellen. En inmiddels zijn we dus bijna 17 jaar verder. Yeah. En ik, het is echt een, ja, een job die zo veel eisend is, die zo een wissel trekt. Ik heb het 17 jaar gedaan. Ik kan het niet eeuwig blijven doen. Ik wil jou na 17 jaar wel eens zien. Oké, okay, sorry Peter! Sorry. <laughs> Goed, nog één seizoen. Dan houdt hij hem op. En wat hij hierna gaat doen, dat weet hij nog niet. Pff. En nummer één dan nog. Premier Rutte wil een aparte eurocommissaris... die landen kan aanpakken die zich niet aan de uh, Europese begrotingsregels houden. Terug naar een streng regime... waarbij landen die zich niet aan de afspraken houden... ook echt gedwongen worden om zich er wel aan te houden. Ja, met als ultieme consequentie als zo'n land misschien zegt... we stoppen er zelf mee met die euro. Dan, dat is altijd de ultieme soevereiniteit. Ieder land kan besluiten uit de eurozone te stappen. Er moet volgens het kabinet een soort supercommissaris komen... die de landen in de gaten gaat houden. En als de landen het niet goed doen, dan kunnen ze ook worden aangepakt. Wij willen hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het Europese debat. Niet om het probleem Griekenland op te lossen, want daarvoor komt dit te laat... maar om te voorkomen dat we in de toekomst dit soort branden kunnen uitbreken. SP is tegen, PVV is ook een beetje tegen. Maar de PVA is voor en dus is er een meerderheid voor dat plan. En dat was het voor vandaag. Uh, morgen is er weer een nieuwe Today's Topics. Tot dan. Dag. <coughs> Dankjewel Luc. Ja. <coughs> Dag. Ja. Um... Dat laatste nieuws waar Luc het over had. De Europese Monetaire Unie moet stabieler worden. Dat heeft premier Rutte vandaag dus gezegd. Daarom wil je een eurocommissaris die in kan grijpen wanneer landen de euro in gevaar brengen. Nou, iedere dag duiken we uh, naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis de geschiedenisboeken in. Er was namelijk al veel eerder een monetaire unie. En volkskantjournalist Peter de Waard die weet er alles van. Peter, goedenavond. Goedenavond. Uh, de huidige economische monetaire unie is in 1999 opgericht. Maar wie bedacht er zo'n systeem al veel eerder? Nou ja, er zijn er wel verschillende bedacht. Maar een van de hele bekendste, die een beetje het meeste lijkt op de huidige eurozone, hè, of EMU, hè, de Economische en Monetaire Unie, dat is de Latijnse Monetaire Unie geweest. En die is in 1865 opgericht. Door... Nou, dat is gebeurd door Napoleon III. Dat is een, uh, ja, een neef geweest van de grote Napoleon, hè, Napoleon Bonaparte. Mm -hmm. dat is, en een zoon van Lodewijk Napoleon, de koning van Nederland in, tijdens de Franse mm -hmm. tijd. En deze Napoleon III is uh, in 1860 is hij, uh, ja, keizer geworden van Frankrijk... En die, heeft later, en die wilde eigenlijk de Britten naar de kroon streken. Die wilde net zo'n groot wereldrijk als de Britten hebben. Ja. Maar het pont Sterling was gewoon de belangrijkste munt in de wereld. En, op dat, en hij bedacht, dan moet ik ook een wereldmunt hebben. En toen bedacht hij dat de Franse frank kon hij misschien tot wereldmunt maken... door één Franse frank voor Europa te creëren. En daar kreeg je een aantal landen voor, zoals Zwitserland, België, Italië, Spanje... en later ook zwakke landen als Griekenland... En al die uh, munten van die landen werden dus aan de frank gekoppeld? Ja, die werden aan de frank gekoppeld en de frank werd weer aan goud gekoppeld. Hè? Dus iedere frank was 1 derde gram goud waard. En al die munten, die werden dan weer één frank waard. Dus ja. ze konden, die landen konden hun munten wisselen voor franken. En die franken konden dan weer worden in ingewisseld voor goud. En dan was dat net zoals nu met de euro, dat is goed voor de handel. Was dat is het idee. goed voor de handel? Ja, dus je hebt één grote handelszone. Dus iedereen kon met dezelfde munten betalen. Dus het was niet nodig je Zwitserse franken in te wisselen voor Franse franken. Dus dat kon allemaal zo mooi doorgaan. En wat belangrijkste was voor de Fransen natuurlijk... was de opbouw van hun kolonia koloniale imperium. En lekker een beetje die Britten dwars zitten. En lekker een beetje de Britten ja. dwars zitten. Zoals ja. de euro eigenlijk bedoeld is. Hè? Want dat is de historie van de euro in de jaren zeventig om de dollar dwars te zitten. Ja. Dus in dat op zich lijkt het ook precies. Maar dat had hij mooi bedacht, die Napoleon III, de Latijns Monetaire Unie. Uh, wat is daarmee gebeurd? Nou ja, toen kwam op een gegeven moment kwam natuurlijk het uh, Turkse rijk uit elkaar. En er kwamen allemaal zwakkere landen, zoals Griekenland, Bulgarije, Servië. En die wilden ook lid worden van die, uh, van die LMU, hè, de Latijnse Monetaire Unie. Mm -hmm. Maar op dat moment hadden dat landen die natuurlijk een veel zwakkere economie hadden, net zoals dat natuurlijk nu het geval is, een beetje met Griekenland en Portugal en Ierland. En ja, die landen kwamen erbij. Ja, en die vonden het natuurlijk prachtig om een goede sier mee te maken... met zo'n sterke frank die je kon inwisselen voor goud. Ja. Maar ja, op een gegeven moment kon Frankrijk dat niet meer betalen. Alle goud raakte op. Dus ja, op een gegeven moment is dus, uh, moest Frankrijk ervan afzien. En uh, ja... Toen waren die zwakke landen met een veel zwakkere economie... ja, die moesten er op een gegeven moment toch weer afhaken. Dus die werden er gewoon uitgezet. Dus toch een beetje net zoals dat wij rijke landen nu voor de zwakkere betalen. Precies, dat ja. was hetzelfde. Frankrijk heeft ook een hele tijd betaald voor die zwakkere landen. Net zoals wij dat gedaan hebben. Maar ja, uiteindelijk hield hij het, heel Frankrijk het toch niet vol. En het heeft wel heel lang geduurd, hoor. Bijna 60 jaar heeft die Latijnse Monetaire Unie bestaan. Maar in de Eerste Wereldoorlog is je eigenlijk een beetje stel, een, een alle stille dood gestorven. Napoleon de Derde dus, die kwam daarmee. Dankjewel, Peter de Waard. BNN Today. Met Floortje Dessing gaan we het zo meteen hebben over de meest fantastische treinreizen ter wereld. En uh, straks, kwart voor tien, dan is Free Bronckhorst te gast. Hij heeft veertien maanden onterecht in een Mexicaanse cel gezeten. En um, nou ja, het is een heel erg heftig verhaal. Dus rond kwart voor tien. Girl. If only life would lean our way. Will you and me, we'd run away? more Die nummer het Love, Love, Love. Het is woensdag. Dat betekent reizen met natuurlijk. Floortje, Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. We hebben het over, uh, schijnt een enorme grote passie van jou te ja. zijn: treinreizen. Ja, toen ik een jaar of tien was, toen was een van de hoogtepunten uit mijn toen nog zeer prille leven. <laughs> dat ik op station Heemstede Aardehout stond met mijn hele familie. En de internationale trein naar Zwitserland nam, naar Bergun, Dat was de eerste buitenlandse reis die ik ooit deed. Ik ben uh, sindsdien altijd verliefd gebleven op treinen en ik heb echt de meest rare, vreemde, obscure treinreizen zo'n beetje wel gedaan. Ja. Uh, nee, niet dat er, er zijn er nog talloze, maar ik bedoel, we, we hebben er veel gedaan de afgelopen 10, 12 jaar in alle reisprogramma's die ik gemaakt heb. Wat was een van je mooiste reizen? Jeetje, nou, nou ja, dat heeft zo moeilijk. Ja, de trans siberië blijft natuurlijk een klassieker, die, die blijft altijd fenomenaal. He, de mensen die onderweg tegenkomt. De, de, de smokkelwaar die uit het plafond wordt getrokken bij de grens. Oh, ja, uit het plafond? Ja, daar stoppen ze van alles in. Van, van, van Rusland naar Mongolië nemen ze van alles mee. Eten en drank en weet ik wel <laughs> niet allemaal. Um, maar ja, we hebben dat ook eentje gedaan in Ecuador. Op de duivelsneus. toen mochten we voor op de locomotief zitten. Uh, dat was best apart met de kamerman. Dat was best gevaarlijk ook, want dan konden we best ook wel van afvallen. Bukken voor een tunnel. Ja, dat, <laughs> dat soort dingen. Uh, dus ja, we hebben allemaal even obscure treinreintjes in uh, Ushuaia. Uh. Je bent niet de enige Hans Bouwman, reisjournalist. Ook vervent treinreiziger. Hans, goedenavond. Goedenavond. Wat vind je een van de mooiste treinreizen? Een paar van de mooiste treinreizen die ik heb gemaakt om, om verschillende redenen. Uh, de Transsiberië, die noemde Floortje zelf al, dat is natuurlijk evident een hele, hele bijzondere. Wat ik um, om andere redenen wel een hele, hele bijzondere vind, was die, is die trein... die de twee kusten, de, noord, de, de oost- en de westkust van Australië met elkaar verbindt. De Indian Pacific heet die trein, naar de, de, de Indische Oceaan en de Pacific, de Stille Oceaan. Dat is een reis die, uh, die voert je dwars door het hete binnenland van Australië. Uh, een gebied waar, behalve Aborigines, eigenlijk mensen niet, niet kunnen komen en overleven... Um, en uh, jij zit daar op een hele bizarre manier, eigenlijk comfortabel in een trein met airconditioning. Ja. En om je heen zie je een landschap dat, dat kaal en bijna doods is. Er groeit wel hier en daar een boom maar, of een grasprietje. En, en, maar verder is het echt een, een grote, droge, levenloze uh, hoeveel, ja, massa, zeg maar. En daar rij jij doorheen. En dat, die sfeer die komt wel heel goed op je over, vind ik, in die trein. Die dan, dat is een reis van een dag of vier. Je maakt. Uh, op die reis ook een aantal tussenstops... tussen die kleine, uh, bijvoorbeeld een Flying Doctors post... en wat andere oh ja. goudzoekersstadjes goudzoekers en zo... die dan wel daar in de middle of nowhere zijn. Maar uh, tegelijkertijd, inderdaad... je kijkt dus rond naar uh, meehobbelende uh, kangeroes en zo... maar er zijn natuurlijk hele trajecten waar niks gebeurt. Ik heb net een, een tijdje geleden in Amerika uh, een treinreis gemaakt... van vlakbij Las Vegas naar Chicago, van Flagstaff naar Chicago. En wat ik zo fantastisch vond, is de mensen die je ontmoet. Ik heb met een Amish familie zitten kletsen geweldig. Ja, als, ja. als ik met de auto was gegaan, was ik die natuurlijk nooit tegengekomen. Nee. Heb jij nog nee. bijzondere ontmoetingen gehad ooit? Ja, ik, heb, uh, ik heb een paar dingen die, die, ik, die ik bijzonder vond. Dat kan iets heel raars zijn. Want je kunt, een van de leuke dingen van, van met de treinreis is ook dat je dus... Uh, mensen, je kunt gesprekken een beetje afluisteren en kijken wat er gebeurt. Ja. Is iets heel simpels, een, een treintje in, uh, in een van die kleine lijntjes in Wales... waar twee of drie treinen per dag rijden. En dat ik op een gegeven moment dan uh, halverwege uh, me bewust werd... van een gesprek tussen twee vrouwen rechts voor me in de trein... Van ze zeiden, ja, dit is de laatste trein. Ik ga zo meteen, stap ik uit in, maar een klein plaatsje in, in Wales. En uh, nou, dan weet hij dat het de laatste trein is. dan moet hij me zien of hij me terugstuurt. Want uh, ik kan nergens <lacht> meer heen. En er is ook geen hotel. En toen, nou ja, ja vrouw, een heel verhaal stel je dan voor van... Wacht eens even, dat is een vrouw die misschien is weggelopen. Die besloot toch weer terug te gaan. Ja. Kies bewust die laatste trein, want ze weet... dan moet je toch wel heel erg van goede huizen komen... om mij nu weg te sturen. Denk je dat ze over 50 jaar er nog steeds zijn, dat, dat soort ritten? Nou ja, het, ik denk dat er twee dingen zijn. Uh, Aan de ene kant heb je wel gewoon dat, dat nostalgische, wat je al eerder, uh, mm -hmm. waar je al eerder naar, naar verwees uh, net. Uh, dat, uh, dat denk ik toch altijd wel een bepaalde groep mensen zal blijven trekken. Maar los, los daarvan, uh, ja, er is het wel steeds meer het bewustzijn dat zeker voor de korte en middellange afstanden. het een heel milieuvriendelijk alternatief is voor vliegen. En ik denk dat, uh, dus uh, in, in de sfeer van hoge snelheidslijnen. dat er wel toekomst zit in, uh, in de trein. Van jullie altijd een tip: welke treinreis moet je zeker een keer gedaan hebben in je nou, leven? Wat, wat nou, uh, wat ik nu genoemd heb, volgens mij heel erg leuk is, als je, uh, dat, dat vind ik, dat is. Het is een luxe trein, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar de Eastern Oriental Express, die, die van, van, uh, van Singapore naar Chiang Mai gaat, uh, in, in het noorden van uh, Thailand. Dat is een trein die je ja, die de gelegenheid geeft om dwars door het oerwoud te gaan. Zonder dat je direct zo'n zo uh, zeg maar, pioniersgeest hoeft te hebben. of een avonturier hoeft te zijn. Er zit een wagon achter, helemaal achteraan de trein. die niet overdekt is. Die, waar je echt in de open lucht zit. Dan kun je s'avonds laat om tien uur, om elf uur. kun je, onder het genot van je koude biertje. kun je daar. De hitte van uh, het regenwoud voelen, de vochtige lucht van, de, van het regenwoud. En je ja, verbeelden dat je een beetje één bent met dat feestelijk regenwoud. Dat weet je, avontuurlijk en geweldig... en allerlei dieren zitten. Terwijl je tegelijkertijd natuurlijk eigenlijk in veiligheid en in luxe verkeerd Dus Dat is denk ik voor veel, uh, voor, voor veel gemiddelde reizigers een hele mooie ervaring. Floortje? Ja, daar sluit ik me bij aan. Het is echt een prachtige reis. Um, ja, ja. Beetje duur. Ja. Um, wat ik heel mooi vond was Coast to Coast Amerika. Dus uh, ik heb hem in één keer gedaan, toen was ik helemaal kapot. Drie dagen en twee nachten. Toen was ik nog student. Dan deed je dat gewoon. Um, maar wat ook echt prachtig is, is de reis van uh, naar Nairobi naar Mombasa. Je wordt s morgens wakker, je doet je raampje open... je ziet daadwerkelijk de giraffen naast je raampje grazen. En uiteindelijk kom je aan, uh, aan de kust in Mombasa en stap je uit. En het is prachtig om mee te maken van het Afrikaanse midden van het land... helemaal naar de kust, dwars door wildparken heen. Floortje Densing Hans Bouwman, reisjournalist, dank... ...voor het aanjagen van uh, de treinspeer. Dank jullie wel. Exit Holland. In Exit Holland gaan we iedere avond uh, de wereld over... ...op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Alice van Gelder. De... Alice, goedenavond. Goedenavond. Je woont in Zuid-Afrika, maar nu even in Nederland. En je hebt een korte documentaire gemaakt samen met... Ilvi New Kitchen, fotograaf. Die, inderdaad. Dus, ik heb hem gezien, een prachtige documentaire over... nou ja, prachtig, doodeng eigenlijk... over een groep blanke Zuid-Afrikaanse jongeren... na de apartheid. Luister even mee naar een fragmentje. Laat daar geen twijfel wezen. Behalve voor die aborigines in Australië... is die zwartes van Afrika... die meest onderontwikkelde barbaarse specie... van die menselijke ras op hierdie aarde... Ja, is scary. Het is, is eng. Je, vertel even wie dit is en wat hij vertelt. En wat hij ook vooral met die jongens doet. Het, dit is een uh, oude major die uh, in het apartheidsleger heeft gevochten. En hij gelooft niet in het nieuwe Zuid-Afrika. En hij heeft een uh, rechtse organisatie... waarin hij probeert om uh, Afrikaanse jongeren, Afrikaner jongeren... Uh, van Nederlands en Duitse afkomst... Blanke name, jongeren? Blanke jongeren, ja... ja. Uh, ervoor te zorgen dat zij niet geloven in het Nieuwe Zuid-Afrika... in wat we noemen de regenboognatie van Nelson Mandela. Ja. Um, en dat doet hij dus in een kamp. Op vakantie. Uh, tijdens vakanties gaan de jongeren een kamp in. En dan probeert hij ze te hersenspoelen van jongeren die geloven in... Hij in... maakt een Uit... racist van zijn. Hij He. maakt een racist, in, wat, ja. Wat hij net zegt, het is niet mis. Hij zegt de zwarte Zuid-Afrikaan... is de meest barbaarse onderontwikkelde soort op aarde... En dat brengt hij dus over en dan zie je ze ook allemaal in nou ja, soort militaire pakjes. Wat doet hij eigenlijk met ze in het kamp? Ja, dat is eigenlijk heel triest. Want de eerste dag hebben we die jongeren geïnterviewd. En die zeggen dus allemaal van... hé, hey, Nelson Mandela, goede kerel. En we, willen, we geloven niet in racisme. En dat moeten we bevechten. En, en in negen dagen weet hij ze zo te indoctrineren. Um, dat ze zeggen van, we willen geen zwarte vrienden meer hebben. We gaan nooit met een zwarte vrouw trouwen. En we willen gewoon onze eigen natie weer hebben in, in Zuid-Afrika. Ja, want hij zegt eigenlijk een beetje... Het is oorlog hè, in Zuid-Afrika. Ja, zo wat, ziet hij dat. Wat, ja. wat, wat bedoelt hij dan? Ja, hij bedoelt dat er zoveel criminaliteit is. En uh, hij heeft het gevoel dat dat uh, vooral ook tegen blanken gericht is... de criminaliteit in Zuid-Afrika. Statistieken wijzen wat anders uit. Ik bedoel, de, de meeste slachtoffers zijn uh, uh, zwarte mannen... tussen de 20 en 30 jaar. Uh, maar hij voelt zich heel erg bedreigd... omdat uh, blanken nu een minderheid zijn in Zuid-Afrika. Ja. Je, je was daarbij. Ik vond vrij heftige beelden. De jongetjes zijn 13, 14, 15. Wat dacht je toen je daar was? Ja, we wisten, we wisten natuurlijk wel toen we naartoe gingen. We, we wisten zijn achtergrond enigszins. Maar uh, dat hij de uitspraken zou doen die hij nu deed. Dat stonden we heel erg toch verteld van hoe hard dat is. Ja. Maar, maar vooral ook hoe makkelijk het is om die jongens inderdaad te hersenspoelen. Dat in een uur tijd, eigenlijk, eigenlijk kostte maar een paar uur van lezingen en dat ze gewoon helemaal uh, omgeturnd waren. Maar is dit een, een grote groep? Nee, het is niet, niet een hele grote groep, uh, maar wel een gevaarlijke groep. Maar tientallen, honderden? Uh, hij zegt nu uh, tegen de 2000 uh, jongeren getraind te hebben. Uh, maar goed, dat komt gewoon uit, uit zijn eigen mond. Uh, maar we weten wel van meer van dit soort kampen af. Het was zeker niet, niet eenmalig. Mm. Um, en ja, het, het is wel gewoon gevaarlijk, want je, je creëert gewoon haat eigenlijk. Uh, maar waarom, ik bedoel, denk je echt het is gevaarlijk... op een dag nemen die jongens de wapens op? Gaan ze rare dingen doen? Ik, ik denk niet dat, dat je moet denken aan scenario's dat ze de wapens uh, opnemen... en uh, de Zuid-Afrikaanse regering omver gaan werken, werpen. Ik bedoel, daar hebben ze gewoon uh, de kracht niet voor. Maar door het creëren van haat kun je misschien wel eraan denken... dat uh, een zo'n uh, jongen... Uh, op een dag misschien een sloppenwijk inloopt... en het heft in eigen handen neemt. Dat is in het verleden ook wel vaker gebeurd in Zuid-Afrika. Om um zich heen gaat schieten, bedoel je? Dat zou kunnen. Ik heb verschillende analisten gesproken... ook om even te kijken van heel, hoe groot is de dreiging. En uh, die zeiden van, nou ja, dat is natuurlijk wel... is een reëel gevaar. Het is een mooie film... En um, het is een bijzondere film. Het is niet alleen een, een documentaire, maar ik, ik zei het tegen <laughs> jou voor de uitzending. Maar Alice, hij loopt de hele tijd vast. <laughs> maar het is half film, half foto. Dat ja, ja een vorm die wij nog niet kennen in Nederland. Uh, Afrikaner Bloed, en hij, wanneer, waar is hij te zien? Hij is uh, dit weekend te zien uh, op het uh, Noorderlicht uh, Festival. We hebben hem net af, uh, maar heel binnenkort uh, kun je hem ook uh, nationaal en internationaal op het internet vinden. Afrikaner bloed heet hij. Van Ellis van Gelder en die dame met die hele moeilijke naam. <laughs> Dankjewel, je wel, Ellis. Radio 1. Het NOS-journaal. Van half tien met Freddy van Pijn. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met ingrijpende bezuinigingen. Er zal de komende drie jaar meer dan 54 miljard euro worden bezuinigd. Daarmee moeten de internationale financiële markten gerustgesteld worden. Het kabinetsplan moet nog naar het Italiaanse lagerhuis. Ook Spanje is bezig met ingrijpende hervormingen om investeerders gerust te stellen. De Spaanse Senaat heeft in hoog tempo een grondwetswijziging aangenomen... waarin staat dat het begrotingstekort vanaf 2020 niet groter mag zijn dan 0,4 procent. In de Syrische stad Homs zijn zeker 14 burgers gedood door regeringstroepen. Er wordt al maanden gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Het leger zou in Homs tanks hebben ingezet. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, heeft de Syrische regering vandaag beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid en met verdere sancties gedreigd. En het Museum Gouda dreigt uit de Nederlandse Museumvereniging te worden gezet, omdat het Museum Gouda een topstuk heeft verkocht om een faillissement te voorkomen. Het schilderij, de Schoolboys van Marlene Dumas, bracht bij veilinghuis Christie's bijna een miljoen op. De museumvereniging vindt vooral dat het schilderij... aan andere Nederlandse musea had moeten worden aangeboden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. De vader van Maxima, Jorge Zorikjeet... die wordt misschien voor de rechter gedaagd. Nabestaanden van slachtoffers van het fidele regime... die hebben in Nederland een aanklacht tegen hem ingediend... Volgens de advocaat van de nabestaande Lisbeth Zegveld... is Zoriqueta medeplichtig aan misdaden tegen de menselijkheid... en de verdwijningen die tijdens het regime van Fidela hebben plaatsgevonden. Hij was bevriend met Fidela, met de dictator, al voor de koep. Mensen op zijn ministerie verdwenen. Een hoge militair, en kapitein, meneer Roussillon... had een kamer naast de kamer van meneer Zoriqueta. Allemaal mensen die heel duidelijk uh, dicht betrokken zijn geweest bij de verdwijningen. Hij wist er 100% zeker van en hij had er ook iets aan kunnen doen. En hij heeft dat niet gedaan. Ja, die vader van Maxima in Nederland, natuurlijk altijd een gevoelig onderwerp. Maar hoe kijken ze daar eigenlijk in Argentinië tegenaan? Koningshuisdeskundige Jeroen Snel, die was deze zomer in Argentinië om te kijken hoe daar over Maxima en haar familie wordt gedacht. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, hallo. Um, ja, hij was natuurlijk staatssecretaris van Landbouw in het Fidele regime. Daar is iedereen het over eens. Hè? Dat was een fout regime. Wordt hij daar in Argentinië ook op aangesproken? Ja, in principe wel. Alleen je moet je voorstellen dat er andere kopstukken zijn die. Uh laat ik zeggen, veel dichter bij de wandaden van het Fidela regime uh, betrokken waren. Uh, en de Argentijnen zelf vinden dat die mensen eerst uh, eens berecht moeten worden... en dat proces dat moet nog helemaal op gang komen. Sinds uh, vorig jaar is uh, zelfs de onschendbaarheid uh, opgeheven... Dus nu kunnen die mensen berecht worden, maar Sorquette zelf is al 83... dus zelf acht ik de kans heel klein dat hij ooit uh, voor de rechter moet verschijnen. Hmm. Ja, bovendien is het toch de vader van een uh, ja. Nederlandse prinses. Uh, dat kan ook nog een rol spelen. Ja, en Maxima is ongekend populair in Argentinië. Oh ja, absoluut. Ze kan eigenlijk uh, niet meer naar Buenos Aires uh, afreizen... omdat de pers daar gewoon op de loer ligt. Uh, je moet je voorstellen dat de salarissen voor de fotografen daar erg laag zijn... Dus iedere foto die ze van Maxima kunnen maken... die levert veel geld op. Ja. En uh, ja, ze zetten gewoon de achtervolging in... rijden dwars door slagbomen bij tolhuisjes heen. Uh, dat zijn echt taferelen geweest. Maar gaat dit dan niet, dit, dit hele verhaal uh, niet haar populariteit kosten daar? Het uh, is toch weer nee. dat, dat Fidela-regime uh, en haar vaders naam... haar eigen naam een beetje onder de loep genomen. Ja, dat is zo. Maar ik heb ook de vraag daar gesteld... met name ook aan collega-journalisten daar... die dan toch ook kritisch zijn... Van, eh, mag zorg je daar nou die invuldiging zo meteen bijwonen als Willem-Alexander bij ons koning wordt? Mm -hmm. En ze zeggen allemaal, ja, daar moet hij absoluut bij zijn. Omdat ze gewoon zo trots zijn dat een Argentijnse het tot prinses heeft geschopt. Eh, dus in het land zelfs liggen die sentimenten anders dan soms ja. in Nederland het geval. Maar komt dat bij. ook omdat ze dan een beetje zeggen van, nou ja, het is een staatssecretaris, ja, ach hè. Ja, wie ja, hebben we al, het al eigenlijk? Wat ik net al zei: er zijn natuurlijk mensen die uh, veel eerder aantoonbaar zich schuldig ja. hebben gemaakt ja. aan uh, misdaden tegen de menselijkheid. En uh, uiteraard vindt men dat die mensen eerst eens uh, moeten ja. worden aangepast. Even Maxima, die heeft zich een keertje uitgelaten over de rol van haar vader in dat filele regime. Ja. Dat was toen ze haar verloving uh, met Willem-Alexander bekend maakte. Luister even mee. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. Ja, ze gelooft ja. in hem en ze vindt het vervelend dat, hè, dat, dat, dat, ja, dat er zo naar hem wordt gekeken. Um, ik neem ook aan dat ze het vervelend vindt dat haar vader nu mogelijk wordt aangeklaagd. Hoe denk je dat Maxima er nu mee omgaat met dit nieuws? Ja, dat, dat is natuurlijk vervelend. Alleen ze zal zich daar niet over uitspreken. Ik zie de laatste jaren... ...dat ze zich vooral toch echt als een Nederlander uh, uh, presenteert... ...en het Argentijnse, ja, zo manifesteert ze zich niet meer. Privé natuurlijk wel, want eens in het jaar is ze absoluut nog in Argentinië. Maar ze is vooral een, een Nederlandse prinses die hier de polder in trekt. En ja, die uitspraak van toen met de verloving, ja, die was gewoon uh, goed gescript... ...zoals alles daar ja, ja. Uh, van tevoren natuurlijk was uitgedacht. En daarmee heeft zij uh, uh, ja, de juiste toon weten te raken... En, achteraf, ja, niemand kan het ook haar natuurlijk kwalijk nemen... dat haar vader in dat uh, regime zat. Nee, nou, en het doet in ieder geval niks uh, voor haar populariteit daar in Argentinië. Nee. Jeroen, snel, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Bye. Radio 1. Ja, dan blijven we, today. blijven we nog eventjes in de royalty Hoek. De Engelse Queen Elizabeth die zoekt een nieuwe butler. En dat heeft ze gedaan door middel van een serieuze vacature. En als je denkt dat je hiermee een dik vet salaris gaat verdienen, nou dan heb je het mis. Kost en inwoning, eh, naast kosten inwoning verdien je een schamele 17.000 euro per jaar. Dat is niet al te veel. Maar hoe ziet een dag van zo'n butler eruit? Ik vraag het aan Robert Wennekes van de Butler Academy in Valkenburg. Robert, goedenavond. Goedenavond. Hoe zou zo'n dag, als je een butler bent van Queen Elizabeth, eruit zien? Nou, je bent uh, eigenlijk niet echt butler, tenminste niet in mijn ogen. Je bent een, een lakai en je mag, uh, je mag eten en drinken verzorgen voor gasten en familie. En daarnaast uh, heel veel schoonmaakwerkzaamheden doen. Zoals? Ja, je bent, je bent de hele dag aan het poetsen. Uh, heel veel zilver, ja. heel veel marmer. En uh, inderdaad, uh, het verzorgen van eten en drinken. Je bent een... Uh, een, een, een soort kelder in de ja. nee, huishouding. Ik, ik begrijp uit jouw woorden dat een lakij is veel minder dan een butler Dat moeten we niet ja, verkeerd veel zien. Ik wil, wil dat niet denigreren, dat we doen. Maar een, een, een huidige butler is een executive manager van de huishouding. Ja, dat is dit Iemand is gewoon die een die een soort leiding slaaf. heeft en, en verantwoordelijk is voor uh, beveiliging en hm. inkopen, personeelszaken en, dus, dat en dat soort zaken. En dat is een lakij allemaal niet. Nee, nee. Nee, nee, inderdaad. Um, de kosten inwoning, dat, dat wordt ook geregeld, um, nou neem ik niet aan dat hij of zij dan naast de queen zelf in een slaapkamer slaapt? Nee, er zijn personeelsvertrekken waar personeel inderdaad slaapt. Het is trouwens op zich een prachtige baan of iemand die in dat vak wilt instappen. Een uitgelezen kans, je komt in een prachtig paleis te werken, alles is van hoge kwaliteit. En het is inderdaad geen hoog salaris. Ik denk dat het personeelsverloop ook daarom groot is. Maar het staat prachtig op het cv. Dus als je er ja. een jaar gewerkt hebt of anderhalf... en je kunt dat op je cv zetten, kun je daarna uh, andere banen gaan solliciteren. Maar kan ook echt iedere wannabe-butler solliciteren? Ja hoor, en uh, zeker ook uit het buitenland. Ik ken uh, collega's uh, onder andere uit Nederland uh, die daar gewerkt hebben. Want jij hebt zelf, euh, euh, nou ja, ook op een uh, niet uh, misverstaande plek gewerkt. De Amerikaanse ambassade in Duitsland. Hè? En daar heb ik van begrepen dat die screening, die is heel heftig. En dat zal nu ook wel zo zijn. Ja, bij, in mijn geval, ik ben geweest bij de Amerikaanse ambassade in Duitsland. En uh, dat onderzoek duurde toen uh, zeven maanden. En dat was Sorry. echt heel intensief. Uh, ik denk dat uh, onder andere het Engelse Koningshuis heel veel heeft geleerd... ...van het akkerfietje met uh, Paul Burrell, die ooit uh, bundel ja. was van uh, prinses Diana. <gacht> ja. uh, tegenwoordig zullen de contracten dermate zijn... ...dat uh, ook na het overlijden zelfs van de werkgever... Uh, ...absoluut niets gesproken, gezegd of geschreven mag worden... Uh, ...door het uh, huishoudelijk personeel. Zou jij het willen? Sorry? Zou jij het willen? Die baan? Ja? Nee. Nee. Nee, nee, die tijd heb ik gehad, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> maar uh, het is een prachtige baan. Hoor. Mm. Uh, uh, ik denk dat we uh, veel te leren van hebben. Ook daar een uh, interne opleiding uh, die er niet om ligt En uh, met vele kansen voor de toekomst. Goed, nou ben je geïnteresseerd? Google het even: Queen Elizabeth Butler. dan kom je er vanzelf. Dankjewel, Robert Wennekes. Graag gedaan. Zometeen de jongen die uh, 14 maanden onterecht vast zat in Mexico.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 is hij weer thuis. De 31-jarige Free Bronkhorst. Bronkhorst ga ik dan meteen zeggen. Bronkhorst zeg je gewoon. Hij zat meer dan, uh, meer dan een jaar vast in een Mexicaanse ge gevangenis. Onschuldig, zegt hij zelf. En uh, vorige maand kon zijn familie hem ophalen van Schiphol. En nu zit hij hier, Free, aan tafel. Goedenavond. Goedenavond. En Even meteen voor de luisteraar die denkt... ja, leuke grap, maar je heet gewoon echt Free. Klote. ja En je ondertekent tegenwoordig je e-mailtjes met Free Again. Hoorde ik. Ja. ja. Ik vroeg net... Uh, van spreek je goed Spaans? zei hij, ja Spaans, Mexicaans. En gevangenistaal inmiddels. Ja, klopt. Ik, toen ik in de gevangenis aankwam, stond ik bijna niemand eerlijk gezegd. En ik kan toch echt goed Spaans. Wat praten ze daar dan? Uh, nou, er wordt namelijk heel veel gescholden en ja, ik was ik niet zo in Thijs. Dus hey. ja, dat heb ik moeten leren. Hoe, hoe klinkt dat? Dat moet, moet ik voordoen. Ja? Nou, het woordje berga dat uh, komt heel vaak voor in ieder geval. Berga. Ja. En dat is uh, Pik. Oké, okay, dat is gewoon de gewone staan. kan je zo makkelijk vijf, zes keer in een zin stoppen. Ja, en dat is niet aardig bedoeld. Nee, pik, oude gast. Nee. nee dat niet. Nee. <laughs> um, zo meteen over, het is, het is een bizar verhaal. We gaan het niet helemaal uit de doeken doen, want dan de, de, daar zijn we drie dagen verder. Maar wel over hoe je het gehad hebt daar in de gevangenis, hoe je het overleefd hebt. Maar eerst even, want ik denk dat iedereen het wel ergens denkt. Hoe zat het ook weer? Maar nog even kort, hoe ben je daar beland in de gevangenis? Uh, zal ik gewoon uitleggen wat er die avond is gebeurd? Ja. Um, ik woonde zelf in Tulum, een klein dorpje. Uh, in Mexico? In Mexico, inderdaad, aan de Riviera Maya. En ik zou een restaurant uh, gaan beginnen. Uh, want ik was ook een hotel aan het runnen. En daarnaast kwam een restaurant. Um, er zijn niet zo heel veel winkels in uh, Tulum. Dus um, toen ben ik met de auto waar ik naar Cancún gaan, dat is twee uur rijden. En daar de hele dag gaan shoppen, alles gekocht. En toen was het nogal laat geworden. En een vriend van mij die had sowieso gezegd... als je een keertje hier bent, kom dan een, en dan ga ik je een keertje Cancun laten zien. Ik houd totaal niet van Cancun. Het is een hele grote stad, uh, ander soort toerist. Maar ik, haal, ik haal er daar totaal niet van. Mm. Maar die keer, het was laat, en ik dacht... nou, het komt wel goed uit. Dus ik had hem gebeld en ik was met een collega van mij. En met z'n drieën zijn we gaan eten. Nou, allemaal heel erg gezellig. Zijn we daarna nog wat gaan drinken. En daarna zei ik, nou, ik ken een hele leuke club... waar mijn zoon ook heen gaat. Hij is iets ouder. En daar uh, nou, wil ik wel een keertje heen. Nou, ik zal... Is goed, doen we. Alleen dit was niet in de toeristenzone, Dit was uh, in de stad. We er aan en uh, wij waren de enige drie buitenlanders. Blond ook nog, dus we vielen nogal op. Ik vond dat er een beetje raar naar ons werd gekeken. Maar nou, het was wel gezellig, we hadden ook al wat op. En er waren hele, heel veel mooie meisjes, dus nou ja, Ik kon niet klagen. En uh, op een gegeven moment ging die vriend van mij ging al naar huis. Ik zei hij, ja, kom jullie gewoon later met de taxi en dat uh, is geen probleem. Nou, we bleven nog even... Uh, ik zat dan in de bar met wat meisjes te praten... en een vriend van mij ging naar buiten. Hij ging sigaretje roken. En na 10, 15 minuten was hij nog niet terug. Ik dacht, nou, nah, even kijken waar hij is. Dus ik liep richting uh, de uitgang. En net voor de uitgang uh, werd ik uh, van achteraan getikt. En, uh, nou, begon hem meteen te slaan. Maar gelukkig stonden de uitsmijters naast mij. En die hadden ons uit elkaar. Ik had geen David daar. Ik had ze nog nooit eerder gezien. En uh, de uitsmijters zeiden, nou, nah, ik wil hier geen problemen. Um, Jij gaat naar buiten. Jij ging toch al naar buiten. En jullie blijven hier binnen. En uh, zo is het opgelost. Nou, een vriend van mij die zag al wat er gebeurde. En uh, zei, ja, uh, wat gebeurde? Ik zei, ik ken ze niet. Oké, okay, laten we weggaan. Mm. Nou, zijn, uh, dit was in een uh, winkelcentrum. Op de eerste verdieping. Uh, op het balkon. Toen zijn we naar een ander balkon gelopen. Aan de overkant. Uh, daar was nog een tent. Maar dan mochten we niet naar binnen. Want uh, nou, het was al vier uur. Dus uh, dan wij zeiden: oké, okay, dan gaan we gewoon lekker naar huis. Dus dan liep ik een stukje terug... Vriend van mij of collega die liep uh, voorop, ongeveer twee drie meter. En dit is wat, ik dus, wat je dus op de video kan zien. Mm -hmm. uh, twee jongens halen, lopen hem voorbij en het uh, komt meteen op me af en die slaan me neer. Ik val op de grond, ik probeer op te staan en elke keer word ik weer uh, op de grond geslagen. En dat gebeurt drie vier keer. Op een gegeven moment kan ik niet meer opstaan, lig ik op de grond en dan beginnen ze met z'n twee op me in te slaan, te schoppen. Het enige wat ik kan doen is gewoon mijn hoofd beschermen en, uh, en toen uh, kwam mijn vriend erachter dat wat er gebeurde. Dus die rende terug en die hield één gast van me af. En op dat moment was er nog maar één die uh, mij sloeg. En uh, nou, toen stond ik op. En uh, toen heb ik hem zelf uh, twee, drie keer op zijn gezicht geslagen. Mm -hmm. En geduwd. En toen viel hij over. Toen viel hij om, bedoel ik. En uh, toen is hij volgens mij met zijn kop op de grond gekomen. Hij stond niet meer op. Nou, ik ben meteen weggegaan. Ik wist, niet, ik wist nog steeds niet wie het waren, hoeveel het er mm. waren. Dus een vriend van mij gehad en dus zijn we weggegaan. Uh, en ja. Dat is er gebeurd? Twee maanden ja. later, uh, of twee maanden, twee dagen later uh, werd ik thuis uh, opgepakt. Met een heel ander verhaal. Ja, beschuldigd van het iemand uh, dat jij was begonnen met vechten. En ik daardoor... was uit niets begonnen. Ja, dat en is het verhaal. Van... Je hebt die jongen in coma geslagen en uh, daarvoor werd je opgepakt. Zeven schedelfacturen en uh, hij, ja. hij heeft nooit iets gedaan en uh, ja. hij was praktisch bijna dood en ik wilde hem vermoorden. Dat was het verhaal. Ik heb de, de, inmiddels de, de beveiligingsbeelden kan je gewoon zien op internet. Um, uh, daar is duidelijk te zien dat het zelfverdediging was. Dat bleek later allemaal. Toen is die video pas opgedoken. Inmiddels ben jij gewoon rugzichtloos uh, daar de cel in gesmeten. Um, wij hebben je toen gebeld afgelopen november. Toen zat je daar in de gevangenis en toen zei je dit? Gewoon overleven, zeggen dat voor me onschuld. De omstandigheden in de gevangenis zijn uh, niet altijd best. Ik bedoel, het is overvolle gevangenis. Met uh, heel veel gevaarlijke gekken die hier rondlopen. Maar uh, na een jaar uh, vindt alles. Ja. Wat voor omstandigheden waren het? Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar vertel eens, jij zat er middenin. Uh, ja, het is gewoon de ergste nachtmerrie. Echt. Um, er lopen er een paar figuren rond. Maar, nou ja, het is gewoon echt heel erg eng. En nu om te denken dat ik daar zo lang mee heb, samen gewoon na een tijdje wen je er ook gewoon aan. Maar. Maar is het wat wij zien in series ondergetatoeëerde, opgepompte, ja. agressieve gasten? Ja. Ja, echt waar. En wat doen die? Um, ja, vooral de hele dag lastigvallen, geld vragen. Um, um, nee. Ik kan het je beter uitleggen? Kan je vertellen hoe, de, hoe het daar in de gevangenis werkt? Er is namelijk een mm. uh, interne overheid. Dus de directeur heeft eigenlijk helemaal ni niks voor te zeggen. Mm. Uh, hij wordt aangestuurd door de mafia. In dit uh, geval is het, uh, el cartel de lasetas. Dus, uh, die zijn daar aan de macht, aan die kust. En uh, <laughs> die hebben ook de macht binnen in de gevangenis. En die regelen alles. Die vertellen de directeur wat hij moet doen. Uh, en dus zij maken de regels en zij... Uh, uh, ja, maar wat, wat, hun wat, gevangenis. Wat, wat betekent dat voor jou? Nou, als je daar aankomt in de gevangenis, um, dan weten zij al wie je bent. En dan hebben ze waarschijnlijk al je dossier gezien. Of ze hebben je verhaal gelezen in de krant of ja. uh, op tv gezien. En jij bent een, een blonde jongen. Je bent overduidelijk geen Mexicaan. Zij denken dus waarschijnlijk ha, een wandelend pinautomaat. Precies. En hoe ging dat bij jou? Uh, normaal gesproken word je meteen... Uh, nou, eerst kom je in een uh, cel terecht met alle mensen die je aankomen. En dat is uh, een week, dat is een soort van voorarrest. Mm -hmm. En daar mogen ze niet aan je zitten. Je komt ook helemaal niet de cel uit. Dat is gewoon een cel vol met mensen. En daarna die week, uh, als het duidelijk wordt um, dat je de rest van je proces... gewoon in de gevangenis moet uh, meemaken, dan, uh, dan ben je van hun. <laughs> en, en dan wat word je meegenomen naar een kantoor, dat is gewoon een cel... Uh, ze noemen de la en, uh, en daar word je gemarteld. En dan uh, en wordt geld... Uh... Ben jij gemarteld? Uh, ik heb het iets slimmer aangepakt. Tenminste, uh, mijn advocaten die hebben de directeur betaald om mij meteen vanaf het begin uh, apart te houden. Want het leek erop dat ik gewoon binnen twee weken vrij zou komen. Ja. Dus ik heb toen in de ziekenboeg gezeten. Maar je hebt, later ben je wel echt tussen de gevangenen heb je gezeten. Ja, ja. Ja. Ja. ja, maar ik wil je vertellen waarom uh, dat voor mij anders is gaan. Ik heb ja. dus zeven weken apart uh, gezeten met een jongen die zo zwaar gemarteld was... dat hij de helft van zijn lichaam niet meer voelde. En met een, uh, een uh, oude bewaker die ook in de gevangenis zat. Omdat hij iemand had helpen uh, vluchten. Dus, dus ze, zij vertelde me een beetje hoe het daar ging. Dus, dus vanaf van hun wist je een beetje van... Hoe het binnenwerkte. Ze ja, ja. hebben me alles op, verteld. Op op moment, me wat op. Ze, want op een gegeven moment zat je dus uit die ziekenboeg gewoon in een cel... met heel veel mensen geloof ik, met z'n tien of zo? Um, maximum wat ik in een cel heb gezeten was met z'n tien. Ja. En, en de het... cel was voor drie personen. Dus het was gezellig. En, en hoe heb je toen... Je zegt, van, ze hebben me alles verteld. Wat hebben ze hier verteld hoe je moest overleven? Dat vraag ik me af. Ze me vertelt dus, op het moment dat ik uh, met de rest van de gevangenis zou komen te staan... dat ik dan uh, naar een kantoor gebracht zou worden en daar zou ik geld moeten betalen. Of ze gingen me martelen. En dan, ja, ik had die jongen dus gezien die helemaal afgetuigd was. En uh, ik wist dus dat ik dat in ieder geval niet wilde. Want die gaan gewoon, gewoon echt, te, ja, tot het einde. Ja. Um, dus, uh, Hoe ben je daar onderuit gekomen? Want je zegt, ik ben niet, ik ben niet onderuit gekomen, maar ze vroegen dus heel veel geld. En uh, nou ja, op zich had ik dat op dat moment wel. Maar dat ging ik echt niet betalen. Dus ik had een beetje voorbereid. Dat ik gezegd had dat ik geen mijn ouders meer had. En dat ik gewoon op vakantie was. En dat ik blut was. En, uh, en, geldt, en ik had mijn familie in mijn ergste kleren. Mee laten nemen. Ze dus had allemaal oude kleren. Dus ik had helemaal niks van merken en zo. En uh, zo kwam ik daar. En ik had het gesprek zo vaak in mijn hoofd. Uh, voorbereid. En toen ik daar kwam... Ik, werd, ik had ook gevraagd dat ik meteen met de hoogste baas wilde praten. In plaats van met degene die over... de... de, de die, nou, die daarover nee. ging. Dat was gewoon een, een hulpje van hem. En toen kwam ik dus in zijn cel. Nou, hij woonde helemaal luxe daar. Met een tweepersoonsbed. En met zijn vriendin. En, uh, uh, het was gewoon een typisch... zo'n cesar picture. Dat hij op het bed lag op zijn vriendin. Als kussen, <laughs> drijfjes eten. Zo, in de cel. No. Ja, ik, kon, ik kon het niet geloven. Maar in ieder geval, ik was heel erg zenuwachtig. En om hem heen, en naast mij, zaten dus een stuk of vijf, zes van zijn bewaking. En uh, nou, ik was dus met hem aan het praten. Maar ik moest dus eigenlijk ja, hem net met u aanspreken. Nou, hij was jonger dan dat ik het was. Dus dat vergat ik de hele tijd, omdat ik zo zenuwachtig was. En nou, toen kreeg ik het klappen van jongens die naast me stonden. Je hey, moet u tegen hem zeggen. Nou, ik was dat helemaal niet gewend. dus <laughs> was zo zenuwachtig dat ik de hele tijd verkeerd ging. En dan moesten zij op zich ook wel van lachen. Dus het was wel een leuk gesprek. Zij dus zei nou je: Ja, nou ja, um, je, bent, je bent wel oké okay, volgens mij. Ja. En hij vroeg dus vet van geld. En ik heb de hele dag gezegd: Nou, sorry maar dat kan ik echt niet betalen. En uiteindelijk zo lang ben je er met dat, dat, dat hele goede verhaal redelijk goed weggekomen. Dan hoeft hij niet uit ja, geld te betalen. Ja, hij heeft wel de prijs flink verlaagd. Oh. En zou um, zei Nou, dan kan je het twee, twee termijnen betalen. En maar maak zei maar ik, over uh, mijn rekening. Nooit. Ja, nee, mijn moeder moest het geld aan een mm. bewaker geven... en een bewaker ging. Gaf het dus Even, want het is een bizar verhaal. Is het. Nogmaals, we zouden daar uren over kunnen praten... maar dat gaat niet, want zo meteen is alweer langs de lijn. Um, je hebt daar 14 maanden gezeten, bijna 14 maanden. Nee, 14 maanden, 14 maanden en, uh, 10 dagen. en 10 dagen. Um, wat heeft je er doorheen gesleept? Mijn familie en mijn vrienden. Uh, ik krijg zo trots op. Ik doe mijn ouders... Je ouders hebben al actie voor je gevoerd, dat ze he? hebben gedaan. Ze hebben in alles alles ontgegeven. Ja. Mijn moeder is in Mexico komen wonen totdat ze is ontvoerd. Ja, dat is ook nog een heel verhaal. Je advocaat is ontvoerd, je moeder is ontvoerd. Allemaal ja. mee te maken met dat ze probeerde druk op die mensen uit te oefenen om maar jouw zaak te laten vallen. Precies. Als je, als je terugdenkt, hè, wat is dan. Uh, wat is het ergste van die 14 maanden? Nee, dat mijn ouders het zo moeilijk me hebben. Ja. Ja? En dat mijn, ja, dat mijn moeder zo ontvoert. Ik, bedoel, ik kon het allemaal wel handelen. Ik kan wel tegen een stootje. En ik wist wel dat er een einde aan zou komen. Maar voor mijn ouders was het gewoon heel erg moeilijk. Ik zag het aan hun. Ze zijn gewoon echt zwaar voor ouders. Ja. En nu ben je weer terug? En nu? Wat ga je nu doen met je leven? Want je, je bent een jaren blijkt Een heel nieuw leven anders? starten... Ja. Ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn werk, mijn huis, uh, mijn geld. Nou, ik had toen een andere vriendin. Ik heb nu een betere vriendin hoor, dus <laughs> dat zou <is> wel. Allemaal... <laughs> um, ja, ik was van plan om gewoon nog heel lang in Mexico te gaan wonen. Maar zie ik nu een beetje vanaf. Ja, dat zou ik ook Dus maar... ik ga ja. in Nederland weer helemaal opnieuw starten. Gelukkig heb ik al meteen een woning. Maar de rest moet nog allemaal komen. Je moet nog werk. werk. Mag... Misschien kan ik bij jullie werken. Wie weet. Ja. Waar zoek je werk in? Uh, nou, Doe van oproepje. je. Het programma drie jaar geleden van uh, Try Before You Die vond ik wel leuk. <laughs> Dat heb je al gedaan, ja. <laughs> ja. En we hadden het net over: je, de, je denkt erover om een boek te dus gaan schrijven. moet je doen, man? Ik heb dus heel, heel wat geschreven in de gevangenis. Uh, maar na een tijdje werd alles normaal en steeds drukker in mijn cel. Dan kon ik me niet meer concentreren. En toen heb ik het een beetje gelaten voor wat het was. Maar daar wil ik zeker mee verder gaan. Ik denk dat het wel een interessant verhaal is. Oh. En het is ook heel uitgebreid. Want het is niet alleen wat mij overkwam, maar ook wat mijn familie overkwam. Uh, hoort er ook allemaal bij. En uh, ja, volgens mij is het, uh, is het wel een, uh, een goed verhaal. Ik zou het opschrijven. ik zou het uitbrengen. Dankjewel, Free Bronkhorst. Ja, zo heet hij echt. Nog even voor de duidelijkheid. Het gaat je goed. Dankjewel. Leuk dat je hier was. Dankjewel. Dit is Radio 1. Today. Ja, de laatste woorden zijn altijd voor ons selecte groepje BN'ers. Te beginnen vandaag met schrijver Kluun. Na aanleiding van het bezoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra... en een delegatie Nederlandse schrijvers aan China... dacht ik dat ik mijn steentjes moest bijdragen... en heb deze week bij de afhaal Chinees een gloedvol betoog gehouden... over de censuur en het gebrek aan persvrijheid in China. De Chinees achter de balie luisterde keurig naar mijn betoog... en antwoordde na afloop ervan Sandal bij, meneer. En dan de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdy Verbeet. Alle leden zijn weer terug in de Tweede Kamer. Er staan de komende tijd lastige onderwerpen op de agenda... en dat betekent scherpe debatten. Maar vandaag werden links en rechts handen geschud... zoenen gewisseld en schouderklopjes gegeven. De toon was fijn je weer gezond en wel terug te zien... We gaan weer stevig aan de slag. En dan strafpleiter Oscar Hammerstein. De financiële crisis beschouwt vanuit Griekse beginselen. Dat betekent dat we in Europa niet dezelfde munt hadden moeten krijgen... zolang we het niet eens worden over één en hetzelfde stopcontact. Denk daar maar eens over na. Ja, dat gaan we doen. Morgen, dan zijn we er weer met bn Me Today. Um, zometeen langs de lijn natuurlijk met uh, wie ze had vandaag zijn? Robert Meder, vermoed ik zomaar. Ja, dat is het met Robert Meder. En eerst het nieuws van 10 uur met Freddy van Tijn. Ik ben nooit overtuigd van de noodzaak voor verdergaande wetgeving. Sibrand van Hulst, voormalig directeur van de inlichtingendienst, de AIVD. Want wetgeving alleen helpt uiteindelijk niet het probleem op te lossen waar we voor staan. De oud-AIVD-directeur twijfelt openlijk... aan het nut van de antiterrorisme-wetgeving in Nederland na 11 september. Je moet dus ook heel voorzichtig zijn met wetgeving... die misschien in de haai van het moment tot stand komt... terwijl je op wat middellange en lange termijn moet zeggen... is het echt nodig? Over de antiterreurwetten in een bang land. Argos, zaterdag van kwart over 12 tot 1. Radio 1...